Dan naar Duitsland, vlak over de grens van Sittard... is een snelweg afgesloten omdat een wiek van een windmolen is afgebroken. Hij is nog niet op de grond gevallen, maar de brandweer denkt... dat het een kwestie van tijd is voor hij op de weg valt. De windmolen staat er pas net en was nog niet in gebruik genomen. En de ANWB had het vandaag een stuk rustiger met pechgevallen dan verwacht. Ruim 4.500 werd er verwacht, maar daar zitten we ruim onder. We hebben dus goed geluisterd naar het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet de weg op te gaan. Toch zijn het ook voor de ANWB pittige dagen om te werken, merkt ook Wegenwachter Tijn. Maar ik moet zeggen, het, het werk zelf, dat wordt wel heel koud. De handjes bevriezen snel. Als je nou in een snelle reserve moet draaien bijvoorbeeld... dat is uh, niet altijd even fijn. Was maar bij op Brabant, de meeste meldingen gingen over vastgevroren portieren, accu's en laadkabels. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is er kans op een winterse bui. De temperatuur ligt rond of net boven het vriespunt. Morgen is het zo goed als droog bij 1 tot 3 graden. Krijg je nog een Joe van Kiro Flitsmeister. Twee korte files in het land op de A2 Oude Rijn-Maarsen. Tussen de Leidse Rijntunnel en Maarsen is op de hoofdrijbaan een ongeval gebeurd. Je vertraging daar 5 minuten. En ook file op de A6. Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. 6 minuten. Dit is Joe met Guido Kuin. En zometeen weer een spannend rondje. Minute 2 in it. Verder muziek van Robbie Williams. Ook Boston komt eraan. Eerst Bruce Springsteen. I'm on fire. Ja! Dag even Kai. Get into my car. Get into my car. Ja, ja dat dacht ik, maar er moet natuurlijk nog Minute to Win It gespeeld worden. Ja. Minute to Win It. Zoals iedere avond om tien over zeven, vijf begrippen binnen één minuut. Uh, je mag kiezen met wie je speelt, met Kai of met mij. En als je ze alle vijf raadt, dan win je het Joe Prijzenpakket. En toen dacht jij Jesse, daar heb ik wel oren naar. Uh, ja. ja, dat klinkt ja. altijd goed toch? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik dat wel. wel. Ja. Uh... zijn de slechtere dingen. Maar je bent uh, ondertussen ook bezig met je werk. En dat is best wel belangrijk werk. Uh, ja, uh, het, is, het is vooral heel, ook, ook heel erg leuk werk. Ik ben uh, verpleegkundige in uh, gehandicaptenzorg. En ik uh, draai de, de calamiteitendienst, de spoeddienst nu. Oh, wat houdt het in dan? Uh, nou, op het moment dat er ergens op een, uh, een woonlocatie iemand valt... Hè, dat kan natuurlijk niet met de sneeuw en die heeft daardoor een gekke wond... of iemand heeft uh, in één keer een epileptische aanval... Uh, waar die niet uit lijkt te komen, dan uh, worden mijn collega en ik gebeld. En yeah. dan uh, moeten we daar naartoe om het proberen op te lossen. Echt de redders in nood zijn jullie... <laughs> Wat goed. We doen maar, ons best. Doen maar, ons best. Maar, maar wat nou Jesse, als er nu zo hop, iemand valt... en je wordt nu uh, gebeld... Yeah. Ja, wat doen we dan met minute to minute Jesse? Uh, uh, ja, over een minuut ligt hij ook nog wel. flauw. <lacht> <En>, uh, <dat, lacht> <lacht> dan, uh, dan kijk ik heel lief mijn collega aan... en uh, dat is een hele fijne collega... dus uh, dan weet ik zeker dat het ook wel goed komt. Oké, okay. maar laten we dan geen risico lopen. Nee, laten we snel Toch beginnen. We... ja ja ik nee, ja. ja. moet snel beginnen. Uh, Jesse, de regels zijn je duidelijk... Ja, Super, met door. wie wil je ook weer spelen? Uh, met Kai. Nou, helemaal goed. Ik op de jurybank zitten en ook jullie uh, scherp in de gaten. Succes, daar gaan jullie. 3, 2, 1, go. Dit is het uh, bedrijf dat uh, de trein regelt, zeg maar. Uh, NS. Ja, en hoe heet dat uh, volledig? Nation Nederlandse spoorwegen, Nationale spoorwegen. Ja, dat was goed. Nederlandse spoorwegen, ja, zeker wel. Dit is een deur waar je snel weg kan. Een draaideur? Nee, er hangt ook altijd zo'n... Uh, oh, een groei. nooduitgang. Ja. Dit is de hoofdstad van Frankrijk. Parijs. Dit is een bedrijf. Het heeft de naam van een fruitsoort, maar het maakt telefoons. Apple. Ja, zeker wel. En dit is een weersverschijnsel. Wat heel veel draait en en Nee, iets anders. Maar je zit wel in die categorie... Windhoes. Nee, wel in die categorie... Een... Um... Heel veel, heel veel wind en oh, pas op. Er zijn ook uh, uh, uh, speciale alarmen voor. Storm. Uh, nee, heftiger. Uh, orkaan. Ja! Kijk, wat goed. Ja, het was even zoeken naar een goede storm. Maar je zo hebt mevond, maakte ik hoor. het aan het eind nog even spannend. <laughs> ja. Zo, inderdaad zeg. Maar het ging hartstikke goed, Jesse. Ja. Gefeliciteerd. Ja, en ik ben niet gebeld tussendoor. Dus hoe mooi ik ook dat hebben? Nou ja, ja fantastisch. <laughs> Super. Nou, dames en heren, u kunt weer bellen naar Jesse. Dan uh, komt hij je weer helpen. Ja. Maar gefeliciteerd. Je wint het joe prijspakket pakket Gaan we naar je opsturen. Geweldig. Hartstikke bedankt. Ach, en wat ben ik blij, Kai. Ja, ben we, blij. We, we hadden natuurlijk een beetje een slechte start van het jaar. Maandag en dinsdag geen winnaars. Ja, klopt. En nu dan, godeste dank, eindelijk de eerste winnaar van het jaar bij Tour. Ja, Jesse heeft het helemaal goed gemaakt. Zeker weten. Ja. Uh, morgen gaan we dat gewoon weer proberen. En wil je dan uh, zelf een keer meedoen? Dat kan. Geef je op via de app van Joe. Speel je morgen misschien mee. En zometeen hoor je Robbie Williams' Millennium naar Boston. More than a feeling. bij Joe. Joe Millennium, goedenavond. Dit is Joe Guido hier, terwijl de sneeuw dekken en nog steeds de sneeuwstormen over het land trekken. Maar gelukkig wordt het al ietsje minder. Het is alleen nog code oranje in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen. En code oranje duurt daar tot 8 uur vanavond. In de rest van het land is het code geel, maar toch blijf oppassen hè, als je de weg op moet. Uh, en waar je ook heen gaat, doe dat lekker met de hits van Joe Level 42 nu. Dit is Lessons in Love. I'm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 Want deze maand wordt een hele bijzondere maand. Kais Tweede Kansweken. Twee weken lang droomprijzen. Die je alleen kunt winnen als je een verliezer bent. Ik heb een tweede kans gekregen. Kais Tweede Kansweken. In de middagshow bij Joe. Dit is Joe. Laat je mandje vol bij Trekpleister. Nu alle deodorant de en douche van Dove, Axe en Rexona. 2 plus 2 gratis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 Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, maar je touwt echt per street. Dit is Joe met Guido Kuin. En een witte woensdagavond vol met de hits uit de 70s, 80s en 90s. David Bowie, Mick Jagger meteen. Ook Mark Marzen na Cindy Lauper. times right here. Mac, je bent bij Joe met zometeen nog Aretha Franklin respect. Ja, en had je nou zowel een eindejaarslot, kraskaarten en adventkalenders in december, maar heb je niks gewonnen? Dat kan toch niet? Gelukkig is daar Kai van de Middagshow hier op Joe... die je een tweede kans geeft, zodat je toch nog iets kunt winnen. Daarvoor moet je zorgen dat je luistert naar Joe... en zodra je je naam hoort, bel je snel naar 09099890. Bel je op tijd, dan krijg je de prijs. En anders wordt die prijs later aan iemand anders weggegeven. En dat gaat ook gebeuren, want er zijn vandaag twee prijzen niet geclaimd. Namelijk een dagje wellness en een Nintendo Switch. Dus die worden morgenochtend alsnog weggegeven bij Koen en Sander. Dus zorg dat je dan ook scherp bent. En morgenmiddag bij Kai in de Middagshow... maak je kans op een romantisch diner voor twee personen. Een dag racen op het circuit van Zandvoort. En een vijfdelige pannenset met snijplanken. Ja, we deden weer zonder snijplanken. nee, we doen die er toch wel bij hebben bedacht. Uh, wil je meedoen? Dan claim je nu je gratis lot in de app van Joe. En dan is het ja je oren spitsen in de hoop dat je naam wordt genoemd. Ook je oren spitsen voor David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Naar Arita. I don't wanna miss a thing. Zometeen nog Madness met Our House. naar nou Barry Manilow, die nu even in de lappenmand ligt. Ja, ik schrok er wel van. Want er was een kwaadaardig plekje gevonden op een van zijn longen. Maar gelukkig waren ze er heel snel bij... en hebben ze het plekje al een paar dagen geleden weggehaald... Maar nu ligt hij dus even plat, even herhalingen van de Bold and the Beautiful kijk of zo. Uh, maar over een maand staat hij weer op het podium. Alleen, wat we ons denk ik niet beseffen, is dat deze beste man 82 jaar oud is... en straks gewoon weer op de bühne staat. Wat een machine, Barry Manolo, Copacabana.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 Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. the way Joe met Our House. De hits uit de 70s, 80s en 90s. Hoor je hier. En zometeen bepaal je zelf wat je hoort. Want iedere avond krijg je de keuze uit twee liedjes uit de top 40 uit een eerder jaar en vanavond twee liedjes uit de top 40 van vandaag in 1999. Welke twee liedjes het over gaat? Dat kun je nu wel bekijken in de app van Joe. En breng dan meteen je stem uit, hè? Hoi, zo meteen het liedje met de meeste stemmen. En verder muziek van Billy Joel, Uptown Girl. En ook Roxette met Joyride. En ook Nathalie is hier met het nieuws. Goedenavond. Ja, goedenavond, Guido. Straks nieuws uit Utrecht. Daar is vanavond een deel van een sportcomplex ingestort.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 De Alphabattle. Maandag tot en met donderdag om kwart voor vijf in de middagshow met Kai. Dankjewel Kai en Joe. Speelbewust 18+. Right yeah, Oké okay, vakantiegangers, wat doen we vandaag? Naar het zwembad, naar het stroom. En dan vanavond uit eten in het dorpje...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 20% korting op geselecteerde woonaccessoires, verlichting en meer. Maar let op, op is op. Karwei, maak het mooier. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB tankpas. Zo krijgt zij alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig. Aan tafel...